5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het Radio 1-journaal Wim Boonstra, econoom van de Rabobank, over de bezuinigingen die nu boven de markt hangen voor volgend jaar. Ook tennis volgen we natuurlijk Roland Garros in Parijs. Eerst krijgt u het NOS-journaal van 5 uur Jeroen Schepgema. Nederland moet volgend jaar nog meer bezuinigen dan gedacht... om aan de Europese norm te voldoen. Het begrotingstekort moet van de Europese Commissie omlaag... naar 2,8 procent, zegt correspondent Tijn Sade. De deadline eind 2014 die is nu echt keihard. Nederland moet iets onder die 3 begrotingstekort uitkomen... op 2,8, dat is een extra buffer. Nou, en om daar te komen zijn er volgens de Commissie... dus niet 4,3 miljard extra bezuinigingen nodig... maar wel uh, ja, ruim 6 miljard. De extra bezuinigingen zijn nodig omdat de Nederlandse economie dit jaar verder krimpt. De Europese Commissie adviseert Nederland ook dringend aan om door te gaan met hervormingen, zoals het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Minister Dijsselbloem is niet verrast door het advies om extra te bezuinigen, maar wel door de norm van 2,8 procent. Ja, ik denk dat die 2,8 een bepaalde veiligheidsmarge is, want de afspraak is natuurlijk gewoon min 3. Een van de verdachten in de zaak van de dodelijk mishandelde grensrechter Richard Nieuwenhuizen heeft toegegeven dat hij hem geschopt heeft. Op de eerste dag van de rechtszaak verklaarde hij dat hij Nieuwenhuizen een schop tegen zijn schouder heeft gegeven. De zeven andere verdachten ontkennen dat ze de grensrechter hebben mishandeld. Getuigen verklaarden tegen de politie dat verschillende jongens Nieuwenhuizen tegen zijn lichaam en hoofd hadden geschopt. Volgens de verdachten klopt dat niet.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 De onderwijsraad heeft geadviseerd om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten... maar dat advies neemt Dekker niet over. De lichaamsdelen die vorige week werden gevonden in een koffer in de Alfa aan de Rijn... zijn van de vermiste Poolse Gosia Orsulik. De koffer lag in het water bij de Weteringbrug. De politie had moeite om te achterhalen om wie het ging. Het onderzoek heeft lang geduurd. Het kwam deels ook omdat het lichaam zwaar was verminkt... en anderzijds omdat we ook contact zochten met de familie in Polen om uiteindelijk ook DNA-materiaal te kunnen vergelijken met de aangetroffen uh, sporen. De 32-jarige vrouw werd vorige week als vermist opgegeven... en een korte tijd later werd haar echtgenoot opgepakt. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. In de Afghaanse stad Jalalabad is een explosie gehoord bij een gebouw... dat wordt gebruikt door het Internationale Rode Kruis. Er wordt ook geschoten, zegt het provinciebestuur. Of er een bom is ontploft, is nog onduidelijk. Een deel van het gebouw staat in brand. Het hoofdkantoor van het Rode Kruis in de Afghaanse hoofdstad Kabul kan niet bevestigen of de collega's in Jalalabad doelwit zijn van een aanslag of een aanval. Het pas heropende Rijksmuseum scoort niet zo best in een museumtest van het Historisch Nieuwsblad. Het tijdschrift heeft tien musea beoordeeld die na een verbouwing heropend zijn en geeft het Rijksmuseum een 5,5. Volgens het Historisch Nieuwsblad vertelt het Rijksmuseum niet echt een verhaal hoewel dat van tevoren wel uh, beloofd is door de directie van het Rijksmuseum. Er dus nadrukkelijk gezegd door directeur Wim Pijbers dat het nieuwe Rijksmuseum een nationaal historisch museum overbodig zou maken... omdat je in dat Rijksmuseum eigenlijk de hele Nederlandse geschiedenis uh, voorgeschoteld kreeg. En dat uh, is niet zo. Ook zou het Rijksmuseum te weinig kassa's, toiletten en restaurantruimte hebben... om grote aantallen mensen te verwerken. Het Scheefvaartmuseum kwam als beste uit de test en scoorde een 9. Het weer, het is 10 tot 14 graden in het noordoosten, iets warmer. Het wisselvallige weer neemt in de loop van de avond af, maar helemaal droog wordt het niet. Morgen vallen verspreid enkele buien en later schijnt soms ook de zon. Het wordt 15 graden langs de westkust tot 19 in het oosten en noordoosten. Vrijdag valt er nog een enkele bui, in het weekend wordt het zonniger. Dan de verkeersinformatie Jolanda van der Velden. Nu al 110 kilometer file staat er nu. De meeste files rondom Amsterdam heeft ook te maken met de buitjes die daar vielen. Hier en daar is ook wat wateroverlast ontstaan. Ik begin met een aanreding op de A9, die me richting Alkmaar. Tussen Knopen het en Amstelveen staat 4 kilometer. De linker is dicht. Dan de A10, de ring Amsterdam West richting Zaanstad. Tussen Knopen de Nieuwe Meer en Geusveld 3 kilometer. Tussen Geusveld en Slotenmeer zijn twee rijstroken dicht. Dat heeft te maken met wateroverlast. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid tussen de knopen het Nieuwe Meer en Amstel 6 kilometer. Dat had te maken met een aanreding op de A2. Daar zijn alle rijstroken weer open. Er was ook eerder vanmiddag een aanrijding op de A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Boksmeer nog 4 kilometer.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 NOS Radio in Journal. Lucella Carasso. Komend uur een verslag van de eerste dag van het proces. van de verdachten die terecht staan voor de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere. En vlaggetjesdag. traditioneel het begin van het haringseizoen. is met twee weken uitgesteld. Door de tegenvallende temperaturen en weinig zonlicht. Ja, heeft de haring zich nog niet vol kunnen vreten. Daarover zo meer. Eerst tennis, Parijs, Roland Garros. Igor Sijsling speelt op dit moment tegen een Spaanse gravel specialist, Tommy Robredo. Twinsen zijn ze nog bezig, Mark Brasser. Ja, ze zijn nog bezig. En Igor Sijsling speelt een uh, verloren wedstrijd. Zoveel is wel duidelijk. Hè. De Nederlander begon zo goed. Won de eerste twee sets: 7-6 en 6-4. Ja, toen leek er een stunt in te gaan zitten tegen Robredo. Robredo, goede gravelspeler, Hoog staan op de wereldranglijst. Veel ervaring. Veel graffeltoernooien gewonnen. Maar Sijsling speelde uitstekend. Maar vanaf set 3 ging het bergafwaarts met de Nederlander. Hij wist zijn service games niet meer te winnen. Ja, hij was in de rally de mindere. Ja, en Robredo die groeide. Die voelde dat natuurlijk aan dat het bij Sijsling allemaal wat minder ging, dat de Nederlander ook vermoeid raakt. Het is natuurlijk ook een uitputtingsslag. zo'n uh, zo vijfzetter. Ja, 6-3. de derde set naar Robredo, 6-1. de vierde set naar Robredo. En de Spanjaard staat in de vijfde set nu al middels meer een break voor. Het is 3-0 in het voordeel van Tommy Robredo. Ja, en als je zijzling over de baan ziet lopen, ja, dan de hele houding die hij heeft is zoiets van, ja, ik ga hier verliezen. Hij is een beetje aan het freewheelen, speelt af en toe heel een nonchalant. Hij kan niet meer mee in de rally met Tommy Robredo en hij staat nu alweer op eind eigen service met 15-40 achter. Opnieuw breekkansen dus voor de Spanjaard. Dan wordt het 4-0 en dan is deze wedstrijd zo goed als gespeeld. Jammer, na die eerste twee sets zag het er heel hoopvol uit bij Igor Sijsling Maar ja, een vijfsetter spelen tegen een Spanjaard op gravel dat is toch een heel ander verhaal. Hij verliest nu weer zijn service en het wordt dus 4-0 in het voordeel van Tommy Robredo. Deze wedstrijd is gespeeld, dat kan je natuurlijk niet helemaal zeggen, maar is zo goed als gespeeld. Sijsling gaat eraf in de tweede ronde, waarschijnlijk tegen Tommy Robredo. Die eindstand horen we straks van jou, Mark Berasser. Het had al feest kunnen zijn. Velen wilden zelfs al op vakantie, kon u net even voor vijven uh, horen. En toch, 17.000 eindexamenleerlingen moeten morgen aan de bak. Het examen Frans is een dag uitgesteld omdat iemand de opgave op internet had gezet. Iets waar ook staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs zich boos over maakt. Het is natuurlijk ongelooflijk balen voor al die leerlingen die zich hadden voorbereid voor uh, vandaag om dat examen uh, te doen. Uh, je ziet dat uh, als zoiets gebeurt, als zoiets gejat wordt... dat het verstierd wordt voor iedereen. En gelukkig heeft het college voor examens uh, een ander examen achter de hand. En dat in mijn ogen op een hele goede manier opgelost. Iedereen krijgt een extra dag om nog even te blokken. En morgen aan de bak. Ja, dat was uh, de staatssecretaris Frans van Noord... is rector van het Sint-Gregorius College in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van, van de oplossing die uiteindelijk is gevonden om het, uh, om het morgen te doen? Ja, kijk, je moet natuurlijk een oplossing verzinnen en dit is van de, de kwade dan de minst slechte oplossing. Natuurlijk hadden wij gehoopt dat uh, gewoon vanmiddag het examen, weliswaar een ander examen, afgenomen had kunnen worden. Maar ik heb begrepen dat dat niet op de mogelijkheden behoorde. Want praktisch was dat niet meer te regelen om al die examens op tijd op de scholen te krijgen? Zo heb ik dat begrepen, ja. Ja, want hoe gaat dat tegenwoordig? Op, op welke manier komen de examens bij u binnen? Uh, de examens komen ruimschoots van tevoren zeg maar, beveiligd aangeleverd en uh, in gesloten enveloppen. En dat betekent ook dat de school die zorgvuldig dient op te bergen. En dat doen wij natuurlijk ook als school. Want uh, welke eisen worden daaraan gesteld hoe u die examens op moet uh, bergen? Uh, die eisen worden niet gecontroleerd of jij het goede slot of de goede kluis gebruikt. Maar scholen snappen de belangrijkheid van de examens. Zorgen dat de tellingen in orde zijn en zorgen dat ze op een goede plek opgeborgen zijn. Zodat ze veilig uh, tot het examen daar is bewaard kunnen blijven. En ook op het examen zelf geconstateerd kan worden door leerlingen... waar de envelop ter plekke geopend dient te worden, dat de envelop dicht was. Ja, het is dus niet gelukt om vandaag nog die nieuwe opgave uh, te krijgen... die ze achter de hand hadden. Um, heeft, heeft u ze wel al voor morgen? Zijn die al binnen? Ja, die zijn binnen. En, en, en hebben ze die dan langsgebracht of ging dat digitaal? Dat, het ging digitaal met een beveiligde code... die oh, oh. alleen naar een examensecretaris <laughs> en de directeur gestuurd is. Oh oh denk ik dan. Digitaal. Hackende studenten. Ja, maar uh, noodoplossing uh, vereist ook noodoplossingen. Uh, uh, en daar is dit er een van. Ik ga ervan uit uh, dat een ieder daar zorgvuldig uh, mee omgaat. En dat de beveiliging uh, ook met uh, de goede manier door het college van examens geregeld is. Hoe reageerden de leerlingen bij u op school eigenlijk op, de, op dat uitstel van hun dag? Uh, uh, wisselend uh, natuurlijk. waarbij er, uh, En dat heb ik net in de uitzending ook gehoord. Ook leerlingen waren die al een uh, planning hadden om uh, na een uh, examen op vakantie te gaan. Kijk, uh, ook voor de leerlingen die niet op vakantie gaan is het lastig... want je moet je er toch toe zetten om dan een dag langer... inderdaad, zoals de taaksecretaris zegt, uh, te blokken. Maar je dacht uh, klaar te zijn en uh, af te wachten tot het resultaat daar is... Uh, ja, dat is lastig voor leerlingen om, uh, ook als ze niet op vakantie gaan... Uh, zich toch eventjes op te peppen en nog één dagje langer uh, bezig te zijn. Ja, moet er echt voor geblokt worden? Want ik hoorde ook leerlingen vandaag zeggen dat ze moeten vertalen... en dat je daar eigenlijk niks extra's meer voor hoeft te doen nu. Nou, het is wel zo dat je in een werkritme uh, moet blijven als leerling. Dat geldt natuurlijk de hele examenperiode die afwisselende vakken kent... En uh, uh, blokken kan betekenen dat je toch nog eventjes je, de, je knop in je hoofd, in dit geval naar het vrak Frans, uh, weer om moet zetten ja. en een dag langer vast moet houden. Ja, ik heb het allemaal verdrongen, geloof ik, nu we het <lacht> er zo ja. over hebben. Nou, het <lacht> ieder jaar dat meer dan 100.000 leerlingen uh, examen doen, dus uh, wij maken dat allemaal een keertje mee. Ja, zeker, zeker. Goed, Frans van Noord, uh, voor u ook nog een extra dagje van Alles Regelen morgen. Um, succes daarmee, dank. Ik hoop dat het namelijk goed gaat voor de leerlingen. Nou, dat zeker, is belangrijk. zeker, rector van het uh, Sint-Gregorius-college in Utrecht, hoorde u. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Nederland krijgt van de Europese Commissie de opdracht om door te gaan met de hervormen... om volgend jaar het begrotingstekort echt onder die 3% te krijgen. Uh, premier Rutte heeft zojuist in Den Haag gereageerd op dit nieuws. Volgens hem is er geen enkele reden om nu overhaast beslissingen te gaan nemen. Hij heeft al eerder gezegd in augustus, als we nieuwe cijfers hebben van het Centraal Planbureau... dan kijken we wat er moet gebeuren. Wim Boonstra is hoofdeconoom van de Rabobank. Goedemiddag. Ja, voor dit jaar was er enige ruimte gegeven voor Brussel, uh, voor volgend jaar dus niet. Dat, dat was wel een beetje te verwachten. Nou, ik vind het teleurstellend eerlijk gezegd. Uh, kijk, het, uh, het echte probleem van Nederland is natuurlijk niet uh, de overheidsfinanciën. Uh, het echte probleem op dit moment is dat de economische groei heel erg sterk stagneert. Uh, zou je nu met nieuwe maatregelen uh, proberen die overheidsfinanciën in uh, gereel te krijgen... Dan eh, drukt dat de economische groei en loop je de hele grote kans dat het überhaupt toch niet gaat lukken volgend jaar. En ik had eigenlijk een beetje eh, verwacht, het toch ook wel gezien de, de onderliggende kracht van de Nederlandse overheidsfinanciën... dat ook Nederland, net als Frankrijk, meer ruimte hebben gekregen. Ja, want, want is dat ook wat je nu ziet met allerlei uh, tegenvallers in de inkomsten? Dat, dat die bezuinigingsronde, de afgelopen bezuinigingsronde, dus zijn tol eist qua inkomsten voor, voor de overheid? Nou ja, kijk, je, je ziet bezuinigingen hebben op korte termijn een, een drukkend effect op de economische groei. En dat doet een deel van de bezuinigingen ook altijd weer wat teniet. Hè? Dus de, de, het, is een, het is een hardnekkig en taai proces. Um, terwijl je tegelijkertijd ziet dat de economische groei in Nederland al heel erg laag is. En de werkloosheid begint op te lopen. Um, en ik vind het zo jammer, terwijl je in heel Europa ziet dat het echte probleem in Europa is... dat de economische groei te zwak is, dat de arbeidsmarkten te zwak zijn dat de Europese Commissie toch wel met een heel sterk boekhoudersoog... naar uh, landen blijft kijken, alsof we het niet helemaal begrijpen. Ja, want, want wat zouden ze volgens u moeten doen? Ik bedoel, je kan zeggen extra ruimte, maar dat is ook weer uitstel van executie natuurlijk. Wat zou er volgens u moeten gebeuren om de boel weer echt op gang te krijgen? Nou, kijk, de, de, er zijn natuurlijk een, een aantal maatregelen... En, en de Commissie noemt er natuurlijk ook wel een paar. Hè, structurele hervormingen die, die zorgen dat je, dat je lange termijn... Uh, groeipotentieel omhoog gaat. In Zuid-Europa gebeurt dat al. In Nederland zijn we er ook mee begonnen, maar dat, dat kan doortastender. Dat is op de arbeidsmarkt, maar ze zeggen ook bijvoorbeeld... de hypotheekrenteaftrek uh, sneller afbouwen. Ja, dat, dat, dat is een hele lastige. In technische zin ben ik het met ze eens. Uh, dat, dat, daar had het kabinet uh, natuurlijk best harder kunnen doorpakken. Er lag een vrij stevig en breed gedragen woonakkoord. Hè. Dat wonen 4.0 vorig jaar. En als men dat had omarmd en ik duidelijk had aangegeven waar we naartoe waren gegaan... dan, had dat, eh, dan was dat een goede zaak geweest. Eh, maar goed, dat heeft men niet gedaan. En op dit moment zie je dat het met name de onzekerheid is... Eh, die mensen ervan weerhoudt om een huis te kopen. Eh, en eh, zou je nu op dit moment... Er ligt nu een akkoord en we zijn er een beetje aan gewend. Je ziet dat die woningmarkt toch wat begint te stabiliseren. Zou je nu opnieuw een discussie aangaan van... jongens, we gaan het toch nog een keertje anders en beter doen... Ja, dan draagt dat misschien weer bij tot de onzekerheid... en zit je zelf toch ook weer in de voeten te schieten. Dus, dus dit, dit, dit is wel een heel lastig dossier geworden. Dat heeft men er een beetje van gemaakt. Maar ik denk dat op dit moment er ook een hele belangrijke is. Ja, en, en uh, nu discussiëren tot aan augustus over nieuwe bezuinigingen. Uh, zegt u dat is ook niet handig voor het uh, consumentenvertrouwen? Nee, kijk, dit is funest voor het vertrouwen... Uh, Kijk, het is, uh, kijk, als je naar de Nederlandse economie kijkt, dan zijn er gewoon een paar dingen. Ten eerste, onze overheidsfinanciën zijn veel sterker dan die van Frankrijk. Een uh, land dat wel ruimte krijgt. Uh, wij hebben grote pensioenfondsen. Frankrijk heeft geen goed pensioenstelsel. Uh, dus structureel uh, staat Nederland met die overheidsfinanciën heel goed voor... Daar zit het echte probleem van ons land niet. He, dat ten eerste. Ten tweede praten wij ons aan dat we een schuldenland zijn. Maar dat zijn wij niet. Nederland is geen schuldenland. Nederland heeft nou ja, veel meer ja, wel een grote hypotheekrenteschuld ja, natuurlijk. Hè? maar onze pensioenen zijn alleen al zijn een stuk groter... dan al die hypotheekschuld. He, en mensen hebben ook nog financiële vermogens. En de woningvoorraad is veel meer waard... dan de hoogte van de hypotheekschuld. Nederland is een land dat jaar in, jaar uit geld overhoudt. We zijn een spaardersland. En dat, dat, dat zijn we al sinds de Tweede Wereldoorlog. He, dus we praten onszelf allemaal dingen aan... die maar voor een heel de, de gedeeltelijk terecht zijn. He, en ik zou er graag zien dat we de nadruk eens keer leggen... Op, de, op inderdaad de hervormingen. En uh, wat de Europese Commissie bijvoorbeeld zegt is dat... Mensen te hoge hypotheekschulden zijn aangegaan. Nou ja, dat is ook niet waar. Het echte probleem is dat mensen niet aflossen. En waarom lossen mensen niet af? Omdat dat fiscaal natuurlijk zeer onaantrekkelijk is. En dan kom je weer uit bij de hypotheekrenteaftrek. En dan kom je weer uit bij de hypotheekrenteaftrek. Maar het is niet alleen de koopwoningmarkt dat moet gebeuren. Ook op de huurdersmarkt zit het hartstikke vast. Hè? Want ja. waarom moeten mensen zich jong eh, in de schulden steken om een huis te kopen? Omdat Nederland, het land, het echt van alle ontwikkelde landen in de wereld heeft Nederland de kleinste private huursector. Nee, ook nou, nou, en probleem. En op het dat je dat ja. ontwikkelt, zoals in Duitsland... dan heb je als jongere de keus om een tijd lang gewoon een goed huis te huren... tegen een redelijke prijs te sparen en met een wat lagere hypotheek een huis te kopen. Ja. Maar die optie staat er in Nederland niet. Nou, dat soort structurele aspecten... die worden in de, in de analyse van de commissie niet of nauwelijks benoemd. En dat is toch wel teleurstellend. En dan hebben wij dat bij deze gedaan. En wie weet komt dat ook weer in Brussel terecht, meneer Boonschij. Ik dank dat u wel. Ja, Goedemiddag, hoofdeconomen van de Rabobank. Dan gaan we naar de avondspits. Hoe is het uh, met de files, Jolanda van der Velden? De files die staan uh, vooral uh, duidelijk rondom Amsterdam. Heeft te maken met het slechte weer. Daar viel echt een uh, fikse bui. Daardoor wateroverlast op de A10-ring Amsterdam-west richting Zaanstad. Tussen Geusweld en Slotenmeer zijn twee rijstroken dicht. Tussen Knopen de Nieuwe Meer en Geusweld staat drie kilometer. En een aanrijding net op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Heter en Knopen de Ewijk staat drie kilometer. De linker is dicht. Even een teleurstelling voor liefhebbers van de nieuwe haring. Want de opening van het haringseizoen is met twee weken uitgesteld. Ze moeten dus nog even geduld hebben. Vervelend ook voor de haringbranche, want er was al veel geregeld om die opening van het seizoen te vieren. Jeroen de Jager, jij vertelde daar iets over al net. Uh, jij bent in Scheveningen. Wat, wat heeft dit voor de consequenties voor de haringliefhebbers en de organisatie daar? Nou, kijk, Er is een heleboel gepland om, uh, rond, uh, rond de binnenkomst van die nieuwe haring. Uh, er zijn reclamecampagnes aan, aan opgehangen. Allerlei feesten vooral die uh, georganiseerd zijn. En daarvoor is die nieuwe haring echt nodig. Vlaggetjesdag gaat gewoon door op uh, 8 juni. Weliswaar met de oude haring. Maar de grap is dan weer wel. Op Vlaggetjesdag, kan ik bekendmaken... Uh, zullen er, traditioneel was dat altijd zo met Vlaggetjesdag... Was er nooit nieuwe haring, maar dat is ooit weer geïntroduceerd. Maar nu, voor het eerst weer zonder... Uh, nieuwe haring, maar wel, want daarvoor is Vlaggetjesdag bedoeld... het uitzwaaien van de schepen die uh, haring gaan vangen. Dus dat gaat dit jaar wel gebeuren op 8 juni. Uh, Nico de Jong van uh, het Visbureau. Wat is eigenlijk de oorzaak dat die haring uh, nog niet vet genoeg is? Want dat is het probleem namelijk. Uh, de haring heeft denk ik te veel tijd nodig om het juiste voedsel te, te, te vinden... Um, wij merken dat, uh, hebben dat gemerkt de afgelopen dagen, dat de ontwikkeling... Dus het, het, maar hoe komt dat? Omdat ze nukkig zijn of zo? Of, uh... Uh, ja, hoe komt dat? Uh, dat is een hele moeilijke vraag. Huh. Uh, het is zo dat in dit jaargetijde het plankton, het voedsel van de haring... via de noordelijke Noordzee, de Noordzee binnenkomt. Drijvend met de stromingen mee. Uh, die haringscholen gaan op zoek naar dat voedsel. En als, het, als die match daar is van die, die haring die dat voedsel vindt... dan vreet hij zich vol... En dat, dat, dat, dat, dat voedsel, dat plankton wat hij, wat hij eet, zet zich om in visvetten. Ja. Nou. Laten we niet al te veel in detail treden. Ja, geeft... Te weinig voeten. Ja, maar we hebben maar drie minuten. En ik wil nog een heleboel meer vragen. Dus ik wil uh, uh, toch even verder. Want jaarlijks wordt er 470.000 ton uh, uh, haring gevangen. Uh, 25.000 ton gaat naar uh, de maatjes haring die wij eten. He? Groot deel naar het buitenland. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, naar Duitsland, naar België. Hangt dat buitenland nu ook aan de telefoon? Meneer de Jong, waar blijft u met uw haring? Dat is zo. Ook, ook voor met name Duitsland uh, is een belangrijke afzetmarkt... Uh, waar ze ook dat primeurkarakter uh, graag in ere houden. En dan gaan de feestjes ook niet door? En daar, ja, ieder, ieder organisatie van feesten die zal zelf moeten bepalen wat, hoe ze ermee omgaan. Ja. Maar in principe zullen die feesten dus ook uitgesteld worden. Dat Want is vervelend. Het is vervelend. Uh, het is ook niet leuk om een feest te vieren met oude haring... als het feest bedoeld is om de nieuwe haring uh, nee. onder de aandacht te brengen. Nee. Uh, Martin Taal, u uh, zit hier in de verwerking van, uh, van, van de haring. Ligt er nog genoeg eigenlijk in de vriezers? Op dit moment, om de komende twee weken door te komen, zullen we dat wel aardig redden. Ja. Dus dan zijn de voorraden nog beter op eigenlijk? Aan de ene kant, uh, ja, het, ja. Uh, het, het, het gaat lekker slinken. Wat we... zou er anders met die voorraden gebeuren? Nou ja, kijk, als je daar houdt bij, in principe tot nog volgend jaar op. En uh, komt... Dat, dat, dat komt altijd wel weg. Ja. De lekkerste haring eigenlijk. Want uh, is dat wel die nieuwe haring? die uh, op 19 juni uh, direct uh, binnen gaat komen? Uh, het is anders. Uh, als je een haringliefhebber bent en je eet het hele jaar door haring... dan wordt die haring wordt, wordt, wordt wat doorgerijpt uh, door, door, het, door het, het, het opslaan in de vriezer. Uh, nieuwe haring heeft dat ziltige, dat nieuwe smaak... En de, dat uh, is toch anders dan de gerijpte haring van vorig seizoen. Nou, Oké, okay. dus de lekkers die komt, of de, althans, dat is gewoon een persoonlijke smaak. Dat hangt maar van je papilletjes af, zal ik maar zeggen. Ik heb in ieder geval geleerd hier, Lucellen, want ik was ook bij een uh, haringverkoper uh, hier verderop. En ik bestelde als Amsterdammer een haringje met zuur. Mm -hmm. Hij lachte me uit: Hij zei dat heb ik helemaal niet uh, in Den Haag. Waar is het, of hier in Scheveningen, waar ze het echt kunnen weten. Daar eet je geen haring met zuur. uit met een uitje. En het liefst helemaal zonder. En, okay. gewoon, hup, en dat heb je ook in. gedaan? Kon je het hebben? Ja, natuurlijk. Heerlijk. Ja, oh, heerlijk. ook lekker. zonder zuur. Jeroen de Jager ja. was dat. Vanuit Amsterdam dus vandaag naar Scheveningen. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10... en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Little Lies, Fleetwood Mac natuurlijk. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. De sportarts die wordt binnenkort erkend als medisch specialist. Nu is het vak nog een sociaal-geneeskundig specialisme... maar er komt verandering in. We praten daarover met Edwin Goethart, eh, sportar sportarts van onder meer het Nederlands Voetbal Elftal. Goedemiddag. Goedemiddag. Toen, ja, toen ik het hoorde dacht ik, ja, wat maakt het uit eigenlijk... maar voor u eh, waarschijnlijk toch wel wat, of niet? Uh, nou ja, zeker. Uh, dat is, het was natuurlijk heel lastig, omdat uh, de sociale geneeskunde heeft met name op uh, preventieve takken een, een belangrijke rol. Maar wij doen als uh, sportarts ook heel veel uh, uh, werk uh, om mensen te helpen en te genezen en we schrijven medicijnen voor. En dat is eigenlijk wat niet zo gangbaar is. En die uh, andere kant, dus we vielen een beetje tussen een wal en een schip. En wij voelen ons toch veel meer uh, specialist vanuit die uh, curatieve kant, hè, vanuit de genezende kant, vanuit die preventieve kant, dus ja, voor ons is het wel heel belangrijk om die erkenning te krijgen. En, en we zijn ook heel blij dat de medische wereld, hè, want daar gaat het dan in dit geval om uh, dat ook zo ziet. En is dat dan puur een kwestie van erkenning en dat is prettig, of is het ook, uh, heeft het ook echt gevolgen voor, voor de sporters bijvoorbeeld en, en voor u, dat u meer kunt? Nou, Dat weten we zeker, uh, want doordat we nu uh, erkend zijn als specialist uh, uh, in het register, kunnen we dus ook gebruik maken van de uh, ziekenhuisvoorzieningen, van de uh, laboratorium, uh, van het uh, de Rundgenaanvragen, bij wijze van spreken. Dus alle onderzoeken die dan daarop zouden volgen, dan kunnen we nu gewoon ook zonder dat daar allerlei uh, moeilijke uh, trajecten met huisartsen tussen zitten, kunnen we het nu ook zelfstandig gaan doen. En dat helpt in ieder geval de snelheid van behandelen en uh, ja, dat is voor ons natuurlijk wel belangrijk om ook uh, voor elkaar te krijgen. En wat biedt u bij die behandeling uh, extra... ten opzichte van, uh, laten we zeggen, een gewone specialist... een uh, orthopedisch chirurg bijvoorbeeld? Ja, dat is... Je moet niet vergeten zeg maar, dat, onze, dat, wordt als, dat onze opleiding zeg maar, is ongeveer vier jaar is. De meeste mensen denken dat een, een arts die werkzaam in de sport is... Al, wordt al snel een sportarts genoemd. Nou, dat is met uh, dit verhaal ook uh, afgelopen. Hè. Je, je krijgt dus echt een soort keurmerk. Hè. De, dat moet je ook verdienen, die titel. Um, wat onze opleiding behelst is dat je, en dat ook ons werk... is dat je continu zoekt eigenlijk naar de, uh, de, de, het effect van sport... Hè, op de blessure of de klacht en andersom. Uh, dus we kijken heel erg vanuit de, de sport zelf... En dat is iets wat ons wel onderscheidend maakt eh, ten opzichte van de andere specialisten. Ja, want kunt u daar zo'n voorbeeld van noemen, bijvoorbeeld in het voetbal, wat u tegenkomt, wat, wat u er wel uithaalt, wat een, wat een algemeen specialist er niet uit zou halen? Ja, en ja, dan moet ik wel even een voorbehoud maken... want er zijn ook specialisten die heel erg in sport geïnteresseerd zijn... en ook daar heel veel van weten over mm. kunnen. Dus die, maar in de regel, zeg maar, is het zo dat als... Uh, en, uh, bij, omdat we de hele tijd met die sporters te maken krijgen... zie je en herken je ook sneller de beelden die passen bij een bepaalde uh, uh, sport. Dus de klachten bijvoorbeeld bij het voetbal... maar je hebt ook bijvoorbeeld de je hebt bepaalde aandoeningen in de schouder... die echt bij die sport passen. Die ga je sneller herkennen doordat al die mensen daarbij komen. Daarnaast is het zo dat je in je begeleiding en advisering naar die sporten toe... en heel erg helpt naar de sport die hij weer wil gaan doen. Dus je zult een, uh, een voetballer wat anders gaan adviseren en anders begeleiden... dan bijvoorbeeld een zwemmer of een, uh, een, een, een, een hockeyer of een basketballer. Dus je kijkt heel erg van het niveau waar je iemand weer naar terug wil brengen... En dat geldt niet alleen naar de type sport, maar ook het uh, niveau van sport. He, dus is, uh, de gedachte dat die sportarts er alleen maar is voor die topper... Ja, dat is echt uh, niet waar. Het is juist voor de hele brede sport. En een klein gedeelte uh, houdt zich ook bezig met de topsport. Ja. Dus dat ontscheidt, dat proberen we ook wel continu te maken. Dus we zullen niet zo snel zeggen van nou hou maar zes weken rust. Maar we zullen echt gaan kijken nou, hoe kunnen we je zo snel mogelijk... met deze blessure weer terugbrengen op het sportveld. Wat die sportarts nou juist zo heel graag wil. Meer gerichte adviezen dus uh, nu van officieel van de specialist. Edwin Goedhart, uh, dank dat u dit allemaal eventjes heeft uh, uitgelegd. En uh, we blijven even bij sport, want uh, Wimbledon, Mark Brasser, Igor Seisling... geen last van een blessure volgens mij, maar ook niet sterk genoeg om van uh, Tommy Robredo te winnen. Nee, inderdaad. Het is uh, geen Wimbledon, maar Roland Garros. Uh, ja, sorry. sorry. <laughs> ja, <nee. laughs> Al Kijk, ik, ben al, ik ben alweer verder <laughs> in, in, in weken dit, weken dit voorjaar. Inderdaad. Ja. Nee, inderdaad. Uh, Zijsling kwam tekort. Vanaf uh, set 3 uh, leek de pijp een beetje leeg bij de Nederlander. ja Vijf lange sets, dat is toch een lastig verhaal. Daar heeft uh, Zijsling uh, niet zo heel veel ervaring mee. En uh, Tommy Robredo wel. Het werd een fysieke slag. Het werd een mentaal ook een uitputtingsslag. En daar ging uh, Igor Zijsling aan uh, ten onder. 6-1 verloor die in uh, de vijfde set Igor Zijsling. Ja, goede Roland Garros. Mooie eerste ronde overwinning op Jurgen Meltzer. Ja, nu in 5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 Het is radio 1. Het is uh, bijna twee minuten over half zes. U krijgt het NOS-journaal Jeroen Tjepkema. In de Afghaanse stad Jalalabad heeft een zelfmoordterrorist een bom laten ontploffen bij een gebouw van het Internationale Rode Kruis. Of hij slachtoffers heeft gemaakt is nog onduidelijk. Na de explosie drongen twee gewapende man het gebouw van het Rode Kruis binnen, waar nu een vuurgevecht aan de gang is. In een deel van het gebouw woedt brand. Afghaanse veiligheidstroepen hebben zes buitenlandse stafleden van de hulporganisatie in veiligheid gebracht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 De lichaamsdelen die vorige week werden gevonden in een koffer in Alfa aan de Rijn... zijn van een 32-jarige Poolse vrouw die werd vermist. De koffer lag in het water bij de Weteringbrug. Kort na de vermissing van de vrouw werd haar echtgenoot opgepakt. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. Minister Dijsselbloem zegt dat hij voor het eerst hoort... dat de Europese Commissie volgend jaar in Nederland een begrotingstekort wil van 2,8 procent. Dat is blijkbaar een veiligheidsmarge, maar de afspraak is 3 procent. Al dus Dijsselbloem in reactie op het recente advies van de Commissie. Volgens de commissie moet Nederland volgend jaar zeker 6 miljard euro bezuinigen... om het tekort op 2,8 procent te brengen. En vreemdelingen worden vaak onnodig opgesloten. Dat stelt de adviescommissie Vreemdelingenzaken... in een rapport aan staatssecretaris Teven. De commissie wil dat wettelijk wordt vastgelegd... dat detentie alleen nog mag als er geen andere mogelijkheden zijn. Dat waren de hoofdpunten. Het weer, Peter Kuipers-Munneken. Er liggen momenteel flinke buien boven het midden van het land... waar ook onweer bij zit... In het noorden van het land schijnt af en toe de zon. En ook vanavond zien we alleen in het noorden wat opklaringen. In de rest van het land is het vanavond bewolkt en valt hier en daar nog wat regen. Vannacht dan maakt de oostelijke helft van het land de grootste kans op wat lichte regen. Het koelt af naar zo'n 10 graden en de wind is zwak tot matig. In de loop van de nacht kan het op veel plaatsen wat nevelig worden. En ook morgen dan begint de dag met die nevel die langzaam oplost... en hier en daar plaats maakt voor wat zon. Gedurende de dag vallen er met name in de oostelijke helft van het land wat buien. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. Vrijdag dan valt hier en daar nog wat regen. Het weekend lijkt droog te blijven. Bovendien schijnt dan de zon geregeld en wordt het zo'n 16 graden. Jolanda van der Velde houdt u files bij vanavond. Yolanda. En die zijn wat uh, ja, talrijker rondom Amsterdam... en dat heeft allemaal te maken met de buien die daar vielen. Uh, bij elkaar nu 170 kilometer file, de meeste vertraging dus rondom Amsterdam. Lange file op de A10, de ring van Amsterdam-Zuid... tussen Olsdorp en knooppunt Amstel, 8 kilometer... en de andere kant op tussen knooppunt de Nieuwemeer en Geusweld, 3 kilometer... had te maken met wateroverlast op die A10-ring West... waar een tijd lang twee rijstroken schokken dicht. Een aanrijding op de A50 Arnhem richting Os... tussen Renken en knooppunt Ewek, 8 kilometer... Tussen de knopen de Valburg en Ewijk is de linkerrijschok dicht. En ook veel vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knopen Batendorp en Oorschot 6 kilometer.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 Zes minuten over half zes. Straks Ferry Mingelen in het Radio 1-journaal over de politieke situatie. Maar ook over zichzelf, want hij was vandaag zelf ook onderwerp van nieuws. Eerst de, de eerste dag van de rechtszaken over de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Die zit er bijna op, die eerste dag. Het was een dag waarop uh, ook deskundigen aan het woord kwamen. Die gingen in op de doodsoorzaak van de grensrechter. Bij de rechtbank in Lelystad is Paul Sanders. Die uh, volgt de zaak. Paul, um, en, en die deskundige, daar was van tevoren al heel wat uh, om te doen. Ja, er was inderdaad heel veel om te doen. Met name door de uitspraken van één van die deskundigen. Dat is meneer Milroy, die werkt in Canada. Is een zeer vooraanstaand patholoog anatoom was ook voormalig hoofdpathologie uh, van Scotland Yard, dus wel iemand die weet waar hij over praat. En wat hij zei is uh, het volgende. Uh, hij zei dat het niet, uh, uh, geen klozaal verband is tussen de mishandeling en de dood van Richard Nieuwhuizen. Ik zal het even uitleggen. Um, uh, het is zo dat Richard Nieuwhuizen is overleden ten gevolge van een gescheurde slagader in zijn nek. Nou, uh, de, de onderzoekers van het NFI, van het Nederlands Forensisch Instituut, die zeggen dat komt door het geweld dat is, uh, op, hem, op hem is gepleegd. Maar hij zegt, het zou ook kunnen liggen aan de aandoening SMA. En dat is een, een zeer zeldzame aandoening. En die kan er voor zorgen dat een ader spontaan uh, scheurt en dat daaraan dus iemand kan, komt te overlijden. Nou, dat was zijn verhaal hier voor de rechtbank. De rechter wilde hem graag daarover horen. Maar hij gaf ook wel toe hier ter zitting dat het wel een hele kleine kans is uh, dat, uh, dat dat ook inderdaad bij Richard Nieuwenhuis het geval was. Maar goed, het is wel in, uh, een heel belangrijk iets in de zaak. Want uh, mocht het zo zijn dat die ader dus spontaan is gescheurd, ja, dan, uh, dan heeft dat niets te maken met het geweld. En dan kunnen de veroordeelden, of de, de verdachten, pardon, die hier nu voor, uh, voor de rechter zitten, die uh, kunnen dan alleen worden veroordeeld voor mishandeling. En dat levert natuurlijk uh, beduidend minder uh, straf op dan doodslag. Ja, want uw mishandeling heeft sowieso plaatsgevonden, voorafgaand aan zijn dood. Is, is duidelijk geworden wat er die dag daadwerkelijk gebeurd is? Want er zijn natuurlijk veel jongeren bij betrokken, ook een vader. Is, kwam er een eenduidig beeld naar voren. Paul, Paul Sanders, in Lelystad. Mishandeling... Paul, je bent er weer. Ja, um, ja, ik ben mijn er vraag nog. was, um, ja, ik ben is, is duidelijk Excuse geworden uh, wat er die dag gebeurde? Nou, dat is een beetje onduidelijk eigenlijk. Wat er in ieder geval is gebeurd is dat er na uh, de wedstrijd, na afloop van die wedstrijd tussen Buitenboos en Nieuwe Sloten, een vechtpartij is ontstaan. Er zijn uh, woorden gewisseld tussen de uh, grensrechter en spelers van Nieuwe Sloten. En uh, daar is een vechtpartij ontstaan. Maar wie, wat en waar heeft gedaan, wie er heeft geschopt, dat is een beetje moeilijk, uh, uh, moeilijk om dat allemaal uit te puzzelen. Er is één verdachte die heeft toegegeven hier ter zitting dat hij inderdaad ook geschopt heeft, maar slechts tegen de schouder van Richard Nieuwenhuizen. En de andere verdachten zeggen eigenlijk allemaal één ding. Ik heb niets gezien, ik heb niets gedaan en ik weet eigenlijk van niks. Dus wat er nu precies op het veld is, is, is, is voorgevallen... Ja, dat is nu de taak van de rechter. En dat is een hele moeilijke taak om dat uit te zoeken. Pas anders was dat vanuit Lelystad. Drie keer was Jan Pronk minister voor Ontwikkelingssamenwerking van de PvdA... Gisteren zegt hij zijn partijlidmaatschap op uit protest tegen de koers van de partij. Uh, dat heeft ook te maken met het ontwikkelingsbeleid. wat er nu wordt gevoerd door zijn opvolger Lilian Ploemen. Hij noemt het beleid beschamend. Ploemen reageert nu. Ik weet niet anders dan dat ik met Jan Pronk debatten op het scherms van de snede altijd voer. Ik had dat graag voortgezet als alle twee leden van de Partij van de Arbeid, hij neemt nu afscheid van ons. Dat vind ik echt heel erg. De wereld is veranderd, de oude normen gelden niet meer. Maar de norm dat we voor elkaar moeten zijn en dat we eerlijk moeten verdelen, die staat. Maar juist dat is volgens Pronk niet meer het geval. Uh, het feit dat de Partij van de Arbeid uh, 0,7% van het nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking heeft losgelaten, dat is volgens hem beschamend. De norm uh, van die 0,7% uh, is heel belangrijk geweest de afgelopen decennia. Het We werken... staat ook nog in het verkiezingsprogramma van de PvdA? Uh, en we werken nu aan een nieuwe norm. Het is echt een andere tijd geworden. En juist door dat beleid van hulp en handel aan elkaar vast te klinken... kan de effectiviteit gemaximaliseerd worden. Want mijn doelstelling is... de extreme armoede in één generatie uit te bannen. En dat moet je op een andere manier nu doen dan bijvoorbeeld in de 70er jaren. De wereld is echt heel erg veranderd. U zegt, mijn beleid is beleid van deze tijd, de tijd is veranderd. Betekent dat dan dat Jan Pronk is stil blijven staan? Jan Pronk en ik voeren altijd scherpe debatten. Jan Pronk is zeer bij de tijd, maar hij kijkt naar een andere manier... naar deze tijd dan ik doe. Ik vind die combinatie van hulp en handel heel effectief. Ik vind dat we naar nieuwe normen toe moeten. Gestoeld op solidariteit, dat laten we niet los. Dus Jan Pronk heeft het mis? Ik had graag gehoopt dat ik mijn debat met hem voort had kunnen zetten. Gewoon in de zalen van de Partij van de Arbeid als partijgenoten. Dus ik vind het heel jammer dat hij afscheid van ons neemt. Maar de vraag was of hij het mis heeft? Ik vind dat in deze tijd hulp en handel samengaan. En dat dat de manier is om armoede en ongelijkheid te bestrijden. Hij kijkt daar anders tegenaan. Al dus minister Ploemen, dat zei ze tegen verslaggever Wilco Boom. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam... heeft zich voor het eerst uitgesproken over een nieuw voetbalstadion. Dus een nieuwe kuip. Het blijkt uit een uitgelekte mail. Die is in bezit van de NOS en RTV Rijnmond. Hendrik Willem Hofs, onze verslaggever daar. Uh, Hendrik Willem, wat staat er in die, uh, in die mail? Het is een mail aan de fractievoorzitters. En daarin staat de college, het college... Is, uh... Op retraite geweest, twee dagen op de hei gezeten en daarin staat dat ze in de lange termijn investeringsplannen rekening houden met het stadionpark, maar ook met een nieuw stadion. Het is dus voor het eerst dat het college zich zo duidelijk schaart achter een nieuw stadion. Het is ook wel een opmerkelijke timing, want er lopen nog drie onafhankelijke onderzoeken waar de gemeenteraad over gevraagd heeft. Het is dus nog geen gelopen race, de gemeenteraad moet zich nog uitspreken, maar het college doet dat dus vandaag al en zegt wij willen een nieuwe Kuip. En boeken ze daar dan ook gelijk al geld voor in? Ja, in de begroting wordt daar dan inderdaad gelijk geld voor vrijgemaakt. 165 miljoen is het bedrag wat de garantstelling is, wat Feyenoord gevraagd heeft. Dus om garant te staan voor 165 miljoen van de ruim 300 miljoen die het stadion kost. Dat betekent niet dat dat ook gelijk gereserveerd moet worden. Zo'n 10% daarvan moet gereserveerd worden. Maar er moet dus ook nog geld worden uitgetrokken voor alle wegen en alle tramhaltes enzovoorts daaromheen. Dus het is ja, toch wel een, een fors bedrag. En ook wel opmerkelijk dat het college zich op dit, op dit moment dus, nu al die onderzoeken nog lopen. En binnenkort dus de uitkomsten daarvan worden verwacht, nu het college dat dus nu al uitspreekt. Ja, en het is een garantstelling, want ik neem aan dat ze dat niet zomaar mogen geven omdat je dan bij staatssteunen uitkomt. Nee, ook dat wordt onderzocht. Er zijn uh, contacten ook met Brussel. En uh, ook uh, daar moet groen licht vandaan komen. Dat het geen uh, sprake is van staatssteun. Want dan krijg je dus uh, uh, tafereelen zoals in Eindhoven. Wat er nog wel uh, speelt is de publieke opinie. Red de Kuip, daar heb je misschien nog wel eens van gehoord. Mm. Het renovatieplan voor de Kuip, dat is niet het plan wat voor ligt. Het plan ligt nu. Uh, om, om een nieuwe Kuip te bouwen. Maar het sentiment ligt toch duidelijk bij, bij Rettekuip. Heel veel supporters willen eigenlijk niet af van die oude Kuip. Dus het wordt nog een heel gevecht om en uh, alle plannen in orde te krijgen... en groen licht van Brussel te krijgen... en ook al die supporters en de dus van Feyenoord... te overtuigen van het nut van zo'n nieuw stadion. Er wordt druk over gemaild, ook door burgemeester en wethouders. Hendrik Willem-Hofs was dat. Banken blijven terughoudend met het uitlenen van geld aan bedrijven. Uit de meest recente cijfers van de Nederlandse bank... blijkt dat er wel meer uitgeleend is dan een maand geleden. De trend blijft toch dat het niet veel is. Voor bedrijven is het lastig... omdat ze natuurlijk zo minder makkelijk kunnen uitbreiden, vernieuwen. Toch is het eh, niet overal kom kwel. Peter van der Meerschout. Van Tilburg-Bastianen verkoopt, verhuurt en onderhoudt vrachtwagens en auto's. Mark Koenders is algemeen directeur... Zijn bedrijf heeft net een miljoenenlening gekregen voor internationale uitbreidingen. Nou, voorraadfinanciering van auto's bijvoorbeeld en vrachtwagens. We hebben natuurlijk ook uh, ja, onze infrastructuur, onze, onze panden, die moeten ook gefinancierd worden. Uh, nou, we hebben dus wel wat, wat kapitaal daarvoor nodig. En uh, ja, we hebben ook natuurlijk wat uitbreidingsplannen. En uh, we zijn met onze, ja, onze nieuwe financiërs gelukkig in staat geweest... om een, zeg maar, een acquisitie, acquisitiepot uh, klaar te zetten. Moet we dat zeggen? Nou, dat betekent dat wij gewoon eigenlijk zoveel vertrouwen van de bank gekregen hebben... om uh, ja, toch ook uh, onze, onze uitbreidingsplannen die we hebben in Europa... om die ook waar te kunnen maken. Dus, uh... Een blanco cheque? Ja, meer, of meer een blanco cheque, ja. ja en dan zijn we eigenlijk... Het is wel heel erg opmerkelijk, juist nu. Het verhaal is dat, dat, dat banken steeds moeilijker zijn in het, in het, in het verstrekken van leningen. U zegt hier van, nou ja, ik heb hier gewoon een wit stukje papier... er staat de naam van de bank... Of... De ik kan uitgeven wat ik wil. Ja, nou, wij moeten uiteraard wel een goed verhaal hebben. Maar er is inderdaad wel een blanke check gegeven. En ik denk dat wij uh, met een goed verhaal ook de bank echt wel mee kunnen krijgen. Dan zie ik hier bijvoorbeeld een uh, vrachtwagen met een uh, Roemeens kenteken. Die hier ja. even op de brug staat. Zitten er twee mannen onder. Ja. Met zo'n lampje te schijnen. Enig idee wat er aan de hand is. Even bij kijken. We hebben een uitlaatcentrum vervangen. Dat is goed mooi hè? Nou, en dat is voor jullie weer werk. <laughs> zeg ik dan ja, ja. weer tegen de directeur. Ja, dat klopt, en, ja, je zit hier in een Romeinse autodam, maar van, dat is van een Nederlandse, Nederlandse ondernemer, transportondernemer, maar die heeft een keuze gemaakt dat die is een deel van zijn wagenpark in Roemenië zeg maar, gestationeerd heeft. Maar komt wel hier in Nederland voor reparatieonderhoud onderhoud. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Maar is dat dan voor jullie bijvoorbeeld de reden om te zeggen... nou, laten we dan dat geld gebruiken om ook bijvoorbeeld in Roemenië zaken op te zetten? Ja, nou, daar zijn we heel concreet mee bezig. We, een aantal, aantal landen hebben we nu zeg maar, in het vizier dat we aan het onderzoeken zijn... waar wij dus zeg maar, nog uitbreiding kunnen laten plaatsvinden voor onze, onze truckactiviteiten. Sloop en asbestverwijderaar Vlasman en Alfa aan de Rijn kreeg geen lening om een speciale loods te bouwen voor het verwijderen van asbest. Terwijl de bank daarvoor nog wel geld had uitgeleend om de grond aan te kopen waarop de loods gebouwd moet worden. Wat wij te horen kregen was dat deze bank op het allerhoogste niveau had besloten om geen nieuwe kredieten meer te verstrekken in een bouwgerelateerd bedrijf. Klaar. Klaar. Nou ja, ja. Terwijl ze dus wel dan willen meehelpen met de financiering van de aankoop van een stuk grond. Ja, maar toen was die instructie vanuit Hoverhand er nog niet, hadden wij begrepen. Nee. Nou, ja, we hadden er weinig begrip voor natuurlijk. Want ja, we hebben met elkaar een deal gemaakt. Uh, het was niet ondertekend. We hebben wel uh, gezegd van wij gaan met jullie bouwen. Ja, we zoals de... dat gaat in de zakenwereld. Hè? Bedoel, dan, dan, uh, je geeft elkaar een hand, je kijkt elkaar nog eens diep in de ogen. Je zegt, nou dit wordt een langdurige relatie. Ja, zo werkt dat. En wij gaan niet met een bank een niet inschrijving van een X-bedrag doen om er vervolgens niks met elkaar mee te doen. Dus die intentie uh, was wel duidelijk wat dat ja, betreft. Dus het gaat goed met dit bedrijf? Wij hebben niet te klagen. Het is absoluut wel eens beter geweest, maar uh, wij houden het hoofd boven water in. Ja. Nou ja, dan is het toch bijna onmoedeloos van te worden. Op het moment dat je dan zegt van ja, we willen uitbreiden. We willen ook iets nieuws of iets extra's gaan doen. En we krijgen het geld niet los. Ja, het is inderdaad een uitbreidingsinvestering. Het is niet zomaar een investering. We hebben nieuwe spullen nodig om de oude kapot zijn. We hebben wel degelijk een plan om het nieuws te gaan doen. En wat jullie dan doen, het is investeren. Daarmee gaan weer meer mensen aan het werk. Want het plant moet hier worden gebouwd. Jullie ja. eigen mensen hebben weer meer werk. Je stimuleert ermee de economie. Ja. ja, dat is het hele verhaal. Alleen ja, kennelijk vindt een bank dat anders. Het sloopbedrijf hoopt binnenkort meer duidelijkheid te hebben over de nieuwe lening. We gaan naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Het is toch een uh, drukke avondspits geworden. De teller wijst nu 195 kilometer aan. De meeste vertraging toch rondom Amsterdam. Dat heeft te maken met de buien die daar vielen. Een aanrijding op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Bij Knopend Velzen 5 kilometer. Daar is de rechte schok dicht. En ook een file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen afritten Oosterbeek en Wageningen 6 kilometer. Daar staat een kapotte auto. Tussen Oosterbeek en Wageningen is nu de rechte schok dicht. Het NOS Radio 1 Journaal.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 Dat deed ook Brussel, de Europese Commissie. Het begrotingstekort moet volgend jaar toch echt onder de 3% blijven. 2,8% is, uh, is het advies vanuit Brussel, dringend advies. Ik praat erover met Ferry Mingelen vandaag. Ferry, goedemiddag. Dag Lucel. Zelf ook uh, onderwerp van het nieuws, hè? Ja, uh, laat ja. het daar, Ja, trending topic was je zelf. Even wennen, hoor. <laughs> Want jij gaat stoppen vanaf 1 januari bij de NOS. Ja, klopt.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 Maar uh, helaas, het mocht niet zo zijn. En, en je gaat wel door, uh, het liefst voor kranten of andere omroepen... Ja, want ik zelf ben nog lang niet uitgewerkt. De vernieuwing uh, moet uh, bij de NOS gestalte krijgen door iemand anders. Ik ga dus kijken waar ik mijn ervaring uh, nog kan gebruiken volgend jaar... bij een ander programma of een krant. Of, ik weet het niet, maar ik, ik vertrouw erop dat er wel wat komt. En jij werkt daar natuurlijk al decennia lang. Ongeveer net zo lang als Jon Pronk. En je begon ja. geloof ik met lang haar. Want die foto's ja. duiken vandaag dan ook op natuurlijk. <laughs> ja. is, is er nou een periode aan te wijzen die voor jou het meest boerderd... Is geweest die er echt de uitsprong, nou ja. Weet je, er is zoveel gebeurd de afgelopen dagen. Zoveel, zoveel ellende. Ik denk maar even aan de moord op Pim Fortuyn. Uh, de, zoveel politieke spanning. De, op zichzelf kan je zeggen, de laatste twee jaren al. Wat hebben we al niet uh, meegemaakt met, met, met Rutte 1 en Wilders en Rutte 2... en de formatie en de manier waarop uh, uh, het staatshoofd de koningin... buitenspel werd gezet. Het was allemaal ontzettend boeiend. Uh, en ik heb werkelijk altijd weer genoten van iedere deur... waar ik voor mocht staan om het laatste nieuws door te geven. Ja, ehm. Um dat blijf je in ieder geval doen, het komende halfjaar. Er mm -hmm. komt een lastige discussie aan in de coalitie over de nieuwe bezuinigingen. Ik dacht wel, wie is er eerder weg dan van het Binnenhof, jij of het kabinet? Nou ja, er zijn mensen die zeggen, willen wel een groot afscheidsinterview doen? En dan zeg ik, nou ja, wacht nog maar even, want ik zit er nog een half jaar en wie weet wat er nog niet allemaal gebeurt. Het wordt inderdaad moeilijk en je hebt zomaar weer een crisis in november. Het zou wat, wat uh, te veel van het goede zijn als ik, daar, als ik dat zou wensen voor mijn eigen gerief. Maar een crisis voor een politiek journalist is natuurlijk wel altijd extra spannend. Maar zit het erin, denk je? Ligt er echt een, een groot probleem nou, uh, tussen VVD en PvdA in om, om extra te bezuinigen? Ja, dat denk ik wel. De, om te beginnen de vraag hoeveel dan precies. Nou, vandaag is er dan een uh, cijfer uh, naar buiten gekomen... dat de Europese Commissie berekent zo'n zo 6 miljard. Nou, wil het 5 zijn, wil het 6 zijn. Officieel besluiten ze daarover in augustus. Maar daarover beginnen nu natuurlijk de onderhandelingen. Uh, de eerste is, gaan we zoveel doen? Nou, ik denk dat ze daar toch vrij snel wel over eens zijn... dat het wel ongeveer zoveel zal moeten zijn. Maar de volgende vraag is natuurlijk, ja, wat dan? Want, uh, Lucella, er is de afgelopen jaren al zoveel bezuinigd... voor zoveel miljarden, en dan moet er nu nog eens... 4, 5, 6 miljard bovenop. En dat dan zonder dat je de economie schaadt. Dus je kan niet zeggen, nou ja, laten we dan nog maar wat uh, btw-verhoging doen. Dat, dat stroomt zo lekker binnen. Want dan, dan uh, iedere economische groei die dat zou kunnen zijn... die smoor je dan weer gelijk in de knop. Dus het is echt heel moeilijk. En daar hebben ze natuurlijk ook heel verschillende ideeën over. Ja, er zijn ook partijen die zeggen... haal dat sociaal akkoord naar voren. De uitvoering daarvan begint niet in 2016 met bepaalde hervormingen. Doe dat in 2014. maak dat kans? Nou kijk, in die dertig jaar, uh, het is een dooddoener, maar in de politiek, je kan nooit, uh, nooit zeggen. Maar het lijkt me wel dat het een buitengewoon kleine kans is. Een van de weinige belangrijke wapenfeiten van het kabinet tot nu toe is dat ze dat sociaal akkoord hebben gesloten. En dat betekent dat, die, dat, dat, dat de vakbeweging niet op de achterste benen staat bij een aantal belangrijke hervormingen. Dat kon overigens alleen maar, die, die handtekening van de, van de vakbonden... door die bezuinigingen waarvan iedereen wist dat die eraan zaten te komen... om die maar even onder de tafel, maar liever gezegd onder de tafel kleed te schuiven. Want die liggen er dus nu binnen de korte tijd weer bovenop. Dat wist ook iedereen. Maar door ze even buiten dat akkoord te laten... is de vakbeweging niet mede verantwoordelijk. Nou, die zijn dan op dit moment ook stil... Uh, die zullen ongetwijfeld gaan, pr uh, gaan, gaan protesteren. Maar die afspraken die gemaakt zijn, die staan, uh, die staan er wel. Dus ik denk niet dat het kabinet dat snel weer uh, gaat openbreken. Uh, je gaat je in ieder geval niet vervelen. Het komend half jaar heb je ook nooit gedaan. Natuurlijk Zeker. de afgelopen 30, 40 jaar daar. Uh, en wij blijven gewoon uh, de boel bespreken iedere twee weken. Graag, Het lijkt, lijkt me een <laughs> goed plan. Dank je wel, Ferrie het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. In Joris Stubenitsky. Barst maar met je Frans. Dat zegt een vader tegen omroep Gelderland. Hij moet 1300 euro betalen om de reis met zijn zoon naar Hawaii om te boeken. vanwege het uitstel van het uitgelekte examen. Ja, de verplaatsing van de toets zet een streep door veel vakantieplannen. KLM probeert geschrokken ouders en ontgoochelde scholieren gerust te stellen. Morgen op vakantie naar eindexamen Frans. Pas een probleem. De KLM zegt zoveel mogelijk te doen om omboeken goedkoper of gratis te maken. Rijksmuseumdirecteur Pijbus moet even zijn oren dicht doen. In een museumtest van het Historisch Nieuwsblad... komt zijn heropende Rijksmuseum er vanaf met een magere vijf en een half. Ook negen andere musea werden onderzocht. Er werd gekeken naar de manier waarop ze het verhaal van hun collectie vertellen... en ook naar publieksvriendelijkheid. Winnaar is het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, krijgt een negen. Ja, dat museum heeft een goed evenwicht gevonden... tussen beleving en inhoud en het Rijksmuseum niet... Het heeft ook nog eens te weinig wc's en kassa's, vindt het historisch nieuwsblad. Je komt ze bij elk concert in drommen tegen. Mensen die wanhopig proberen om hun favoriete nummer te filmen met hun mobieltje. Als je daarna thuis komt en het terugziet, dan denk je, hmm, wat was dit? Nou, dat is dan je herinnering aan dit nummer. De White Stripes. Tegen BBC Newsbeat zeggen muzikanten dat ze het zat zijn. Bijvoorbeeld Jack White, die u net hoorde. En band heeft nu een app gemaakt. waarmee fans meteen na een optreden. het live nummer dat ze zagen kunnen downloaden. Dus misschien zijn al die mobieltjes tijdens concerten straks verleden tijd. Ja, dan nog even door uh, op dat vertrek van Ferry Mingelen bij de NOS. Uh, begin volgend jaar. Hij had ook jarenlang natuurlijk een imitator. Aan de. <lacht> ene kant is dat natuurlijk wel zo, maar aan de. Nee, er is eigenlijk geen andere kant. Hè? Cabaretier Thomas van Luin. Op Twitter noemt hij Ferry Mingelen oprecht enthousiast over politiek. Gouden vent, ik was met plezier een parasiet op zijn talent. Mooi gezegd. Bij de VRT hebben ze een bijzondere foto... van de Belgische koninklijke familie op de kop getikt. Gemaakt in 1984. Toenmalig prins Albert en prins Paola... lijken het sluitstuk te vormen van een koninklijke Polonaise. Ja, Wel een beetje krampachtig... Uh...